Kasper Meijer met het NOS Journaal. Premier Rutte en minister De Jonge hebben in een persconferentie nieuwe coronamaatregelen aangekondigd. Het aantal besmettingen loopt op, zei Rutte. En dat gebeurt vooral in de privésfeer, op feestjes, thuis en op het werk. Daarom gaf Rutte dringende advies om voorlopig geen feestjes of andere bijeenkomsten thuis te houden. En wie toch mensen uitnodigt mag maximaal zes gasten ontvangen. En iedereen moet anderhalve meter afstand houden. Iedere andere aankondiging is de verkorting van de tijd die iemand thuis moet blijven als hij in contact is geweest met een coronapatiënt. Die quarantaineperiode wordt verkort van 14 dagen naar 10 dagen. Premier Rutte herhaalde nogmaals de oproep om zoveel mogelijk thuis te werken en benadrukte dat dit advies ook na 1 september van kracht blijft. Als de aantallen besmettingen blijven oplopen, moeten er mogelijk meer maatregelen komen, zoals opnieuw een beperking van het aantal mensen in de horeca. De Bijenkorf in Amsterdam gaat minstens twee weken dicht vanwege meerdere coronabesmettingen. Iedereen die onlangs in het warenhuis is geweest krijgt het dringende advies om zich te laten testen. De afgelopen week zijn meerdere medewerkers van het warenhuis bij de Dam op verschillende afdelingen en verdiepingen positief getest. De medewerkers waren terwijl ze besmettelijk waren aan het werk, meldt de Veiligheidsregio. Mauritius heeft de kapitein en een bemanningslid gearresteerd van het Japanse schip dat voor de kust van het eiland op een rif was gelopen. Ze worden verdacht van onveilig navigeren. De kustwacht had de bemanning meerdere keren gewaarschuwd voor de gevaarlijke koers, maar het lijkt erop dat de bemanning dit heeft genegeerd. Ook stuurde de kapitein geen SOS-melding toen het schip vastliep. Het Japanse schip brak daarna in tweeën, daarna zou zeker duizend ton olie in de zee bij Mauritius zijn gelekt. Het weer. Vanavond wordt het op de meeste plaatsen droog en klaart het op. Vannacht koelt het af naar 11 tot 14 graden. Welke nevel of mist ontstaan. Morgen is het overwegend zonnig bij 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Hallo, mijn naam is Pim Lollinga.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 Zandvoort zomervant heeft het. het. Uh, en jij beleefd het. Zon. Zee. Zandvoort. Zomerhit. Zomerhit. Dit is de zomer van How do you like your rags in the morning? I like mine with a kiss. What a front. I'm satisfied. As long as I get my kiss. I like mine with a hug The world's so right as long as I get my heart I've got to have my love in and with a kiss Luisteraars ZFM op zondagmorgen een wederom zonovergrote zondagmorgen live uit de studio Tolweg 10A. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer. En wat gaan we vandaag allemaal doen? Ja, uh, om het gemis aan live optredens een beetje goed te maken, gaan we uh, een aantal live-stukken laten horen, zodat de sfeer een beetje terugkomt. Maar ja, het is natuurlijk altijd maar behelpen. Dat weten we, maar we gaan het ermee doen. En vandaag is het een beetje rode draad. Zeker het eerste uur is um, klassieke muziek gespeeld... Uh, door jazzmuzici En dan uh, met een hoge dosis improvisatie. Uh, we gaan dus twee groepen bedienen... En verder, ja, verder, de eerste twee uur. Nou, het eerst, tweede uur vooral veel Nederlands. Het derde uur uh, van alles wat. En uh, ach, ze zijn zo voorbij, die drie uren. Want het is nog steeds een programmering dat we drie uur achter elkaar jazzplaatjes draaien. Wij starten met twee T's, zoals altijd. Althans, als ik aan de beurt ben, met uh, Mulder en Mulder. Het legendarische trio. En ik ga ze nog een stukje laten horen. En dat is uh, volgende maand al. Volgende maand. Dan is het al zover. Uh, september in the rain. The leaves are running tumbling down. Remember. In september. September Some went out just like they died tambourine It, but it's all gone. Dit uh, werd prachtig gespeeld door een groep... samengesteld door David Lukacs. En David Lukacs is uh, al enkele jaren... de klarinetist, schuine streep, saxofonist... in de Dutch Winklage Band. Een uh, jong talent dat uh, via het conservatorium een plek heeft verworven, terecht een plek heeft verworven... in de huidige Dutch Swing Maar die jongens, die doen ook allemaal dingen daarnaast. Zoals uh, David Lukac, En die heeft een prachtige CD gemaakt. Dream City. En dat heeft hij gedaan met uh, mensen... uit uh, verschillende landen van Europa. Gewoon bij elkaar gezocht. Niet... Uh, omdat ze uit een ander land komen, maar omdat ze precies met z'n allen volgens zijn mening spelen in de stijl van een band zoals hij dat wil. Nou, mooi gelukt. It, I had it, but it's all gone. En van David Lukacs gaan we naar een Haarlemse grote jongen die helaas al een aantal jaren niet meer onder ons is. En dan heb ik het over Harry Verbeke op de Tenorsas. Die heeft destijds een opname gemaakt met Carlos de Wijs op het Hemmendorgel. Hein van der Geijn op de Contrabas en Arnoud Gerritsen op het slagwerk. En we gaan luisteren naar een nummer van Billy Strayhorn: Selsey Bridge. Het was uh, Harry Verbeke. En van uh, de ene landelijke grootheid gaan we naar iemand anders. Oudere, oudere luisteraars onder ons zullen zich nog heel goed herinneren... het wekelijkse jazzuurtje dat uh, het kwartet Ad van der Hoed had destijds. In de jaren, ik denk de jaren 70, nou, 60, 70, 80. Uh, de oude meester, Ad van der Hoed, klarinet... En uh, hij zat in het uh, Metropoolorkest. Maar had uh, zijn eigen kwartet waar hij veelvuldig mee optrad. En uh, de oude meester die uh, speelt nog steeds weliswaar uh, min of meer uh, voornamelijk klassiek. Uh, maar uh, in zijn gloriedagen verkocht hij heel veel... L.P.'s en was een veelgevraagde uh, muzikant. Hij wordt op deze cd begeleid door Ab Blauwboer op de piano. Erik Nap op het slagwerk, allebei Noord-Hollandse jongens. En uh, de Haarlemse Bert Nieborg... die ook nog een tijd bij Willem Kreuge heeft gespeeld. Bij Billy B. Jacket. Die zit op de bas. En uh, het is gelijk de tune van zijn... Uh, Optredens on a clear day. De Ad van der Hoed Kwartet. Zoals ik al bij het begin van dit programma aankondigde... dit programma ZFM Jazz... een van de langslopende programma's... in de geschiedenis van de Zandvoortse omroep... ga ik vandaag een aantal stukken draaien... die oorspronkelijk door klassieke componisten zijn geschreven... en die... Door jazzmuzikanten wordt vertolkt met alle gevolgen van dien. Er is uh, een hardnekkige groepering die dat prachtig vindt. En een even zo grote groepering die dat helemaal niks vindt. Want klassieke muziek moet je laten bij wat het is. En om de meningen nog eens uh, tegen elkaar te zetten, ga ik wat laten horen. Ge uh, het is het, uh, een stuk van. Robert Schumann. Het stuk heet Carnaval... uit saint Mignon sur quatre notes. En het wordt gespeeld... door het Thomas Harden Trio. En het grappige is... dat zijn... Eh, dat denk je nou... Engeland, Amerika. Maar het zijn drie Japanners. Dit terzijde. But not too wide just twigs in between eyes are glancing she's romancing that dance is queen down the field called tammy and me just like She get those big bojangles jangles Call it light, but not too wide, just twix in between Eyes Isaac glancing, she's romancing That dance is queen Down the trail called Tammy Emmy was de Lost Wandering and Blues Band met het stuk Floyd Flow. En de kern van dit orkest uh, is uh, gitarist Chris Monen, de man die ook uh, net uh, unisono, dat wil zeggen, uh, met zijn stem meedeed, precies met de toonhoogte van zijn solo-gitaar. De Lost Wandering en bluesman. Straks ga ik nog iets laten horen van uh, deze Chris Monen. We gaan nu uh, terug naar de vocalisten en uh, dan ligt nu de draaitafel en Burton die uh, destijds ook met een Amerikaanse bezetting uh, opname heeft gemaakt her American recordings en uh, daar zat een uh, kwintet als begeleiding bij. En we gaan luisteren naar Sooner or Later. Sooner or later you gonna be coming around I'll bet you that I'll get you. You wait and see. Sooner or later, you wanna be hanging around. If I let you, you baby, me, you're gonna knock on my door. You did it before, matter of factly. I don't know exactly when. But sooner or later you're gonna be coming around And want my loving again You and I said goodbye With a friendly kiss And though I'm not the surest Sooner or later, you're gonna be coming around. I'll bet you, I'll bet you that I'll get you. American Recordings met het stuk Sooner or Later. Ik liet eerder uh, iets horen in dit programma. Een stuk van... Uh, gespeeld door David Lukac Die in de Dutch College Band speelt. En uh, het is niet uh, ongebruikelijk dat mensen... die in een bepaalde band spelen ook daarnaast... Mm, al of niet met andere leden uit diezelfde band... weer een, uh, een kwartet of een trio of een ander groepje vormen. En dat is ook jarenlang het geval geweest met het Flashback-trio. En uh, dat waren destijds... Dat is, om te beginnen waren ze met z'n vieren. Laten we daar even mee beginnen. Met, uh, het het Flashback-kwartet vooruit. Bob Kaper, die, uh, de clarinetist... Die een paar maanden geleden... gestopt is bij de Dutch Swing College. Uh, die speelde klarinet en sax. Marcel Hendricks... destijds pianist in de Dutch Swing College... bij Adrie Braat... de huidige leider en bassist... van de Dutch Swing. En Huub Jansen destijds ook slagwerker. Nou, die vier... die vormen het Flashback-kwartet. En die hebben uh, een aantal... Uh, cd's gemaakt... in de jaren... 80, 90. En... Op een van die cd's uh, worden ze versterkt met Danny Doritz. Een Fransman die vibrafoon speelt. Uh, en die tevens directeur was van een grote Parijse jazzclub. Voor wat hoort wat, denk ik nog altijd. Maar we gaan luisteren naar het stuk You Leave Me Breastless. De flashback quartet. <middels> Flashback Quartet, You leave me breathless. En dan springen we over naar onze Haarnemse zangeres... José Koning. Die uh, diverse opnames heeft gemaakt... en zich heeft gespecialiseerd in het Zuid-Amerikaanse repertoire. Op enig moment is zij uh, naar Hollywood vertrokken... om daar met uh, allerlei... Amerikaanse muzici een LP op te nemen. Weliswaar met in haar kielzocht vanuit Nederland Hans Vromans op de piano en voor de rest is het een All-American cast. Aqua de Bébé. Voor de kenners. Wie was dat? Dat was uh, Raymond Guillaume Place Endel. Allegro nummer 1. Dat is weer in het kader van uh, onze verjazzing van klassieke stukken. Het thema, beetje als rode draad, door dit programma van vandaag. De, het eerste uur zit er alweer bijna op. En we hebben nog twee uur te gaan. z Jazz... Op zondagmorgen vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer. Wie we nog niet gehad hebben, dat zijn de dames en de heren van de Swinglesingers. It Don't Mean a Thing. Singers dat was Constant Bush en zijn quintet. We gaan nu afsluiten het eerste deel. De Swingelsingers met, uh, waarmee ze bekend zijn geworden, Fugue en Henri Mineur. En uh, we zien u graag terug na uh, journaal en reclame voor nog twee uur ZFM Jazz op zondag. Tot dan.